Zit van der Linden met het NOS Journaal? Albanië is gisteren getroffen door een aardbeving die had een kracht van 5,6.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 Claimorganisatie AviClaim wil dat luchtvaartpassagiers worden gecompenseerd voor de ernstige vertragingen als gevolg van de brandstofstoring van 24 juli op Schiphol. AviClaim wil een proefproces beginnen namens een echtpaar dat 72 uur vertraging opliep. Volgens het bedrijf beroept KLM zich ten onrechte op bijzondere omstandigheden. Bij AviClaim hebben zich inmiddels ruim 1400 gedupeerde passagiers gemeld.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 Gaan.